Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een behoorlijke run op boosterprikken. In Leiden, Gouda en Alphen aan de Rijn hadden ze meer prikken dan afspraken. En daarom konden mensen ouder dan 60 daar vandaag zonder afspraak een prik halen. Konden dus, want er ontstonden zulke lange rijen dat de GGD na anderhalf uur al zei... ...vandaag gaat het niet meer lukken. Duizenden 60-plussers kwamen erop af. We vieren geen Sinterklaas, we hadden al bedacht, nou als het zo blijft... ...zijn we weer alleen met de kerst en nu hebben we hoop dat we dat nu toch aandurven. Waarom staat u in de rij? Voor een bal koffie. <lacht> <lacht> nou, voor een prik, hè? Sommige mensen stonden om half zeven al in de rij bij de priklocatie... ...terwijl die om negen uur openging. De ouders van de jongen die dinsdag vier leerlingen doodschoot op een school in Michigan in Amerika zijn na een klopjacht opgepakt. Gisteren maakte justitie in Amerika bekend dat zij medeverdachten zijn in de zaak. Ze gaven de jongen van 15 het wapen cadeau waarmee hij om zich heen schoot. De jongen zelf zat al vast. De regering in Italië wil huiselijk geweld tegen vrouwen strenger aanpakken. Deskundigen denken dat het tijdens de pandemie enorm is toegenomen. De regering heeft een wetvoorstel om daders strenger aan te pakken, zegt correspondent Helene Daans. Justitie krijgt ook meer bevoegdheden. In sommige gevallen zouden zij daders kunnen oppakken en vastzetten zonder dat er een veroordeling is geweest. Dus alleen op basis van het vermoeden dat iemand kwaad in de zin heeft. Dat kan dan zonder aangifte. En slachtoffers zouden na aanhouding van hun partner meteen bescherming en financiële hulp krijgen. En opnieuw zijn de brandweer en de politie uitgerukt voor geluid uit een ondergrondse container. Dat afkomstig bleek van speelgoed. Dit keer was het raak in Vase in Gelderland. Toen iemand daar zijn afval weggooide, hoorde hij geblaf uit de container komen. Toen ze de container leeghaalden, kwam er een knuffelhond tevoorschijn. De brandweer en de politie zeggen dat ze dit soort meldingen toch serieus blijven nemen. Omdat het net zo goed wel een echte hond had kunnen zijn. Het weer bewolkt en eerst nog droog, maar daarna gaat het regenen. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Overdorp en Knoppetrot Olderplein. Een kwartier door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht.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 neem ik u mee op reis, terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening we natuurlijk onze herkennismelodie. Die was van Louis Davids met weet je nog wel oud. opname opname 1928. Uitera uiteraard Uiteraard nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En uh, onze herkennismelodie, Louis Davids. En ter nagedachtenis is aan Louis Davids uh, en ter ere van de theater van de familie Davids kwam de gemeente Rotterdam in 1948 met de Kleinkunstonderscheiding de Louis Davidsring. De eerste drager was de ring van de ring, was zijn zusje Heintje Davids. En in 2010 speelde het Nederlandse Comedy Theater een theatervoorstelling over Davids, getiteld Liedjes van Louis Davids. U hoort hem hier nogmaals, Louis Davids met Zandvoort nummer 2. Ieder jaar als het zonnetje weer lag, krijgen we de kriebel in ons bloed. Het lak aan werken, willen ons versterken. Brisse zeewind is daarvoor zoek. Vragen Amsterdam waar waar zomers zomergene gaat. Hij antwoordt met het landen zijn gemaakt. Ik wil alleen naar voren. voor zand voor het bij de zee. De adel van ons land, de brave middenstam, En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand. Ga jij, mannen, monte Carlo, Witserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, samen Zandvoort bij de zee. Voor heeft, vol de poëzie, als een paar lichten aan te de deel. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwensters uit de rue de Opgestroopte kousjes en kousjes, extra pijn, kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate, Margate just do it to me. I love to lay and eat and catch the market breeze and play a ring of roses with the 60's in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixielander, Ohio. I want to go to Margate where the black-eyed winkles grow. En nou allemaal even flink meezingen dat de muren scheuren en kraken. Hey. Alleen naar vang voor, voor bij de zee. De adel van ons land, de braven in de stad. En katten door alle zitten door elkaar en stammen. Hai, hé, mannen, monte Carlo, ik ziel en ik doe niets mee. Ik kruis alleen naar vang voor, voor bij de zee. Omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Als de mannen tussen bijen eens gezellig gingen breien... met een knotje van die blauwe gemalleerde wol...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 Het zelf maar eens gaan zeggen en persoonlijk uit gaan leggen aan die UNO-secretaris die meneer goed Dan zeg ik: hoe moet je horen? Hoe laat ze breien? hoe, die is zo nodig. Hoe laat ze breien? Oe, elk staatshoofd in ieder land. Laat ze breien,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 Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Hoor als Nasser nou maar gewoon een bolletruitje breed. Om nog maar niet eens te praten van die verre Aziaten, als Humanist ging beginnen aan een kabelsteek en als John.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 Met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Dood een doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie. Een takkie. De met een takkie. Tch. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Ik naam van woord. Dat takkie, dat past niet. Het past niet, dat takkie. Dat takkie. takkie, dat past niet, past niet. Hak dan, heer Doers. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot. Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om de hakken. Waar hak ik nou mee? een hakbel, en hakbel, en daar ligt een hakbel Kom, pak die hakbel en hak het in twee Wel, ja, wil ja Laat ik het even ommaken, Zo gauw gezicht Moet je die bijl zien... Die pijl is niet scherp, is een heel oude hakpijl Die bijl is niet scherp, niet scherp, hij is bot Zeg dan die hakpijl, kom, ga hem nou slijpen Je moet hem gaan slijpen, kom, wees nou eens vlot Vlot? Nou, die is, wees niet van vlot, weet je. Ga dan hier, als je iemand slijpen dan moet er ook geslepen kunnen worden En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen?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 Die steen is wat droog is. Oh, wat een droog. Steen. Die steen is wat droog is. Die steen is te droog. Ja, het was weer even een tijdje geleden, maar we hebben hem weer teruggevonden hoor. Doris weer terug op de radio. En we horen met Er zit een gat in mijn emmer. We die een stukje uit Ja Zuster, Nee Zuster met Laat Ze Breien. En de volgende artiest is Petrus, roepnaam Piet Reumer. Geboren in Amsterdam op 2 april 1928. En al daaroverleden op 17 januari 2012 was een Nederlands acteur en presentator. En hij is vooral bekend geworden door zijn hoofdrol in de televisiereeks die ik nog wekelijks kijk, ja, ik blijf het leuk vinden. En behalve in de baantjeserie speelde Ruimer ook mee in Stiefbeen en Zoon en het Schaap met de Vijf Poten. En u hoort hem nu samen met Leen Jongewaard, Piet Ruimer en Leen Jongewaard met Vissen. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen.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 Eindig wat ik nooit zou willen missen. Eindig wat ik nooit zou willen missen. Fisse.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 In het begin was je heel sympathiek Ik voelde genegenheid bij die gelegenheid Waar ik je voor het eerst ontmoet je was chic, Maar met bescheidenheid en mooie zelfkritiek Jij had een sexapiel, waarmee de heksen viel En dat gebruikte je al deed je nog zo braaf. Toen ik weer daglicht zag, wist ik dat ik naast je lag En vanaf die dag was ik er niets meer dan jouw sla.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 Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zij zeker honderd keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op ans en Mulostaj, stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel erg.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 Bind me achterop, bind me achterop, bind me achterop. Bind me achterop. Hoor de muziek van Eddie Christiani met spring maar achterop. En daarvoor Frans Halsema met de laatste tango. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud, hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Draaier. En de volgende dame is Paula Dennis, pseudoniem van Paula Koper Hofman, geboren in Amsterdam op. 20 april 1929... En al daar overleden op 24 december 2016 was een Nederlandstalige zangeres... die vooral hits in de periode 1960-1975 maakte. En uh, in de periode dat seizoen leiden ze ook het enige echte overvalse Jordaan-cabaret. En hierin zaten Mine en Jan Vroger. Ook Johnny Jordaan heeft aan uh, het festival meegedaan. En toen hij niet meer uh, zijn rol kon spelen is hij overgenomen door René Vroger. En het Jordaan-festival werd uh, toen in gebouwen uh, de Palm gehouden. Hij was een stuk intiemer... Als dat het nu uh, is geworden. En uh, ze hebben heel veel leuke liedjes gezongen... ...waarvan uh, ook het nummer Zandwoord bij de Zee... ...is een lied oorspronkelijk uh, in, 1905, in 1915... ...geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Het is geschreven op het originele nummer... Uh, ...Seaside on the Brain... ...van de Britse componist Herman...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 Op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 van de 20 e eeuw een aantal successen boekte. En hij begon zijn leven, heel bijzonder als ambtenaar, maar werd in de jaren 30 beroepszanger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten van Praag en zijn vrouw onderduiken als gevolg van hun Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50, waaronder als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. En daar zijn de appeltjes van oranje weer. En die hoort u nu daar zijn de appeltjes van oranje weer. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer. Een sinaasappel sapleventer en die rolt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zien de zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, caps in elke maat. Bijder in het sap langs je kind zo rot de man nog slaat. Oh, daar zijn de appeltjes van oranje weer.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 Hij stond vertrouwd gehoor en hij verkoopt er door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in goor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. We zien de saple zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, ze elke maat. Bijten ze in het sap als je kind zo roept de man op straat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. We zien de saple slaan kistje in. Geld dan mevrouw, die staat er niet voor lauwen Van je hele hola houdt er hem maar in En van je hele hola houdt er hem maar in En van je hele hola houdt er maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van pittijnen Van je hele hola houdt er maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Piet hein. En van je hele holen houd er de moed maar in En van je hele, van je hola, allemaal handeltjes van oranje Houd er de moed maar in Jan de Bakker had me zondag uitgenooiig Voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit Nou die slomen het er eer mee in gelegen Je wordt koud mens, als je daar te knijzen zit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 Nou die smeder gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoom. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn jantje is voor mij de kampioen. U leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep CFM en onder het man van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70.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 Prim soda tonic in een De lucht een strakke blauwe van Het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel Een dansorkest speelt laf voor Er is zoveel te koop. En vogels kringen zon van schijven. de lucht een strakke blauwe wan het strand meer een hoop een meeuw verscheurt haar eigen keel een dansorkest speelt laf voor er is al veel te koop. U hoort de muziek van Rita Rees. samen met Pim Jacobs Combo met in Scheveningen. En daarvoor alweer een stukje van Louis Davids. We hoorden het uh, nummer De Voetbalmatch. En de volgende dame is ze uh, Dops, artiestenaam van Trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van een hit Plum Plum, Jenka uit 1965. En ik heb een andere plaat. Het is een cover van uh, Marmar Stein noemt Eisenbrecht. U hoort Trea Dopsen met Marmar staal All stood Ik ben naar je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk Zo beeldschoon om te zien en altijd vrolijk bovendien Ik vind je geweldig, gewoonweg geweldig En als ik ooit weer op aarde komen zou Dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leeg op oh jou ja.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 Komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Den een die sprekend leek, die net zo oud ik keek. Eén die sprekend leek, oh.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 Ter aarde weet hoe het eigenlijk begon Het droevige verhaal van de nozen en de non Van de nozen en de non Hij in het voorjaar ontmoetten ze elkaar Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar Ja, toen was de liefde daar Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans De non vergat haar plichten en haar rozenkrans Ze vergat... Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag Toen hij in haar ogen zag Ze wandelde in het park, in de prille lentezon En honderdduizend kussen kreeg de nozem van de non Kreeg de nozem van de non een zekere Juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit. En haar ogen puilden uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non. Van de reacties van de non. Leven de liefde, zei heer Pieterman galant, maar je vrouw Jansen, die belde naar de krant, ja, die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. dus belde ze de kapelaan en verklikte de non, en verklikte ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk Dan beduvelt hij de kerk In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton Ik stuur de politie op het dak van de non Van de nozen en de non Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan Maakte de politie er een einde aan, ja, kwam een einde. De non en de nozen gingen op de bon. Een schop kreeg de nozen, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigt tot de liefde van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is het nogal raar. Ja, dat was muziek van Cornelis Vreeswijk met de Nozem en de Non. Jaren geleden hoorde ik hem een keer op een karaoke festival... En ik vond het zo mooi nummer. En ik vond hem weer tussen de platen van een Kort die elke week de waar beschikbaar stelt. Ik denk, die moet ik toch weer eventjes gaan draaien. En als we naar de klok gaan kijken... zien we dat het alweer bijna tijd is om afscheid te nemen. Een uurtje is kort, maar uiteraard als u het programma gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.